Vanavond wordt nog wel gestemd over een motie van wantrouwen... die Forum voor Democratie heeft ingediend tegen D66-minister Ollongreen. Partijleider Baudet noemde haar een sluipmoordenaar van de democratie... maar die uitspraak nam hij op verzoek van Kamervoorzitter Ariep weer terug. De preek die afgelopen weekend in een moskee in Horen werd gehouden... was geen jihadpreek, zegt de burgemeester van Horen. De Telegraaf schreef dat er werd verteld... over het martelaarschap van het Turkse leger...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 Na de schietpartij vorige week op een school in Florida... waarbij 17 doden vielen... wordt het protest tegen de Amerikaanse wapenwetgeving steeds luider. Het weer, het blijft overwegend droog en het gaat licht vriezen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Morgen veel zon, het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Goedenavond, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Er is voetbal in de Champions League. Chelsea speelt tegen Barcelona en Andy Houtkamp is erbij. En de Britse shorttracker Elise Christie met al drie wereldtitels op zak... was vol verwachting naar Pyeongchang afgereisd. Haar avontuur eindigde echter zonder medailles en met een enkel blessure. Ja, daarover later weer. Maar nu eerst. Het is vier minuten over tien. We zetten voor u het belangrijkste sportnieuws op een rij. En dan beginnen we in de Champions League... bij Andy Houtkamp, Chelsea tegen Barcelona. Drie keer is scheepsrecht. Twee keer heeft hij de paal geraakt. Maar de derde keer is het wel raak. Willian scoort voor Chelsea 1-0 in een periode waarin het leek dat Barcelona sterker en sterker werd. Maar Ter Stegen is verslagen. Willian scoort 1-0 voor Chelsea tegen Barcelona. Een bizarre ontknoping in Pyeongchang vandaag bij het short track. De Nederlandse vrouw moest in de relay genoegen nemen met de B-finale. Maar door twee disqualificaties in de A-finale... kreeg de ploeg toch nog de bronzen plak. Een geweldig moment, vindt Jorien Temmors. Ja, het is wel heel gaaf uh, dat er nu twee uh, vallen... En, uh, ja, dat we gewoon fucking brons hebben hier. Ja, voorzitter Knecht liep de dag uit op een deceptie. Hij werd gedisqualificeerd op de 500 meter en is daardoor klaar in Zuid-Korea. Met alleen een zilveren medaille vindt Knecht dat zijn spelen zijn mislukt. Zeker, zeker. Ja, ik ben hier niet gekomen om tweede te worden. Dus uh, allemaal leuke nagels, zilveren medaille. maar uh, daarvoor ben ik niet gekomen. De Nederlandse atletiekselectie verschijnt op het WK door met acht sporters aan de start, zeven atleten... met uh, onder meer Daphne Schippers, Eukon sint Nicolaas en Nadine Visser... voldoen aan de kwalificatie eisen. van Hassan deed dat niet, maar zij mag toch mee... op basis van eerdere prestaties. Het EK Vrouwenvoetbal in Nederland heeft de Utrechtse ondernemers 3,9 miljoen euro opgeleverd. Dat stellen de gemeente Utrecht en de stichting EK Vrouwen 2017. Het geld werd vooral uitgegeven aan hotelovernachtingen en in cafés en restaurants. Overigens komt Oranje binnenkort uit op de Algarve Cup. Daar ontbreekt Viviane Minemaas ze heeft dus een scheenbeenblessure. De Algarve Cup is een toernooi met veel toplanden zoals Japan, Denemarken en Noorwegen. Terug naar de Champions League. Stanford Bridge, Chelsea tegen Barcelona en die houtkamp. 1-0 dus voor Chelsea. Op aangeven van Eden Hazard was het uh, de goal van Willian. De man uit Brazilië. Ik zei het al eerder. Afgelopen weekend was hij al belangrijk voor Chelsea. Toen hij twee keer scoorde in het FA Cup duel met uh, Hull City. En nu moet Barcelona maar eens even gaan komen. Dit maakt de wedstrijd alleen maar leuker. want. Uh, men wil meer bij Chelsea. En dat kan ik me voorstellen. Ongelooflijk. 70% balbezit in de eerste helft voor Barcelona. Geen kans gecreëerd. Wel twee keer Willian die in de eerste helft de paal raakte. En in de tweede helft dus in de 62 e minuut 1-0 door diezelfde Willian. Met de ook nog even kijken. Ook naar de andere kant waar Robben nu in balbezit is voor Bayern München. Bayern leidt met 2-0 tegen Beziktas. Dat lijkt gespeeld. Maar Barcelona, kunnen ze nog wat terug doen? Gaat er een tandje bij komen? Alaba heeft de bal gepaast op Iniesta. Iniesta naar Messi. Messi nog niets van gezien. Nu tussen drie man. Uiteraard geeft de bal aan Rakitic. Rakitic bal naar buiten. Moet de voorzet gaan komen vanaf die rechterkant. Maar dat gaat mogelijk gebeuren via een vrije trap. Want de invaller, heb ik nog niet gemeld, Vidal is gekomen bij Barcelona. Wordt onderuit gehaald. En krijgt de vrije trap mee. Of krijgt hij hem niet? Uh, ja, maar de vrije trap is al heel snel genomen. Kijken wat dat oplevert. Als Messi in balbezit is, geeft hem. Uh, opzij gaat de bal naar buiten naar Ala, uh, Alba. Jordi Alba. En die uh, voorzet wordt weggekopt uit de verdediging van Chelsea. Chelsea dus... Onder druk, maar staat wel met 1-0 voor tegen Barcelona door de goal van William. Het brons van de shorttrack vrouwen op de relay... moet een van de meest verrassende Olympische medailles zijn geweest die Nederland ooit binnenhaalde. Van kansloze rijden in de B-finale tot nooit verwacht, Ere Metaal. Het is een verhaal over teamgeest, eerzucht, hoop en ontlading. Als een toneelstuk in vier actes. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Nu staan alle vier de meiden bij elkaar. Tik elkaar aan, knuffel elkaar een beetje. Akte 1, de Olympische Ringen. Uh, nou, deze, die ringen hebben we van Jeroen gekregen, dag voor de wedstrijd. Omdat we gewoon zo met z'n vijven, uh, want Rianne moet je absoluut niet vergeten, met z'n vijven zo uh, team zijn. En, uh... Die meiden die zijn echt... Zo ver van elkaar uh, uh, qua karaktereigenschappen, extrovert, introvert. Uh, uh. Het zijn uh, vijf losse ringen met elkaar verbonden door een, uh, een gouden schakel. Het zijn vijf verschillende metalen, omdat wij ook vijf verschillende meiden zijn. En, uh, nou, we hebben gewoon zoveel meegemaakt met z'n vijven. En uh, Jeroen was er altijd voor ons. En ik denk dat het voor hem ook gewoon een hele bijzondere weg was. Op een of andere manier werken ze wel altijd heel goed samen. En dat is toch heel uniek. De Nederlandse ploeg kan echt wel wat. Rijdt hier mijns inziens beneden zijn in stand voor de B-finale. Akte 2. Strijden om ondankbare plekken of strijden om eerherstel. Het idee was we gaan niet hier met, met de pijn die we tien dagen geleden hebben gehad om, om die finale aan niet te halen weg met een, een gevoel uh, uh, dat we niet hebben meegedaan. Ja, we baalden zo dat we niet in die finale stonden. En toen dachten we, het enige wat we voor onszelf nog kunnen doen... is die B-finale gewoon zo hard rijden. Nederland pakt hem met een prachtige race. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Puur eer. En ik wilde gewoon vier jaar lang op een papiertje... Nederland Olympisch record, ondanks dat het in een B-finale is. Hoek maar dan geeft het nog een heel klein beetje een, een, een soort voldoening... dat we niet vier voor de kassen uh, viool hebben getraind. Wereldrecord, hè, rijden ze? Ik hoop dat nog natuurlijk. keer. dat is we nog even. Ja. Nou, hebben we gewoon, volgens mij met bijna een seconde hebben we dat wereldrecord nou. Dat is zo... Ja, ik wist altijd het wereldrecord, maar ik wist niet met hoeveel seconden. En ik wist ook niet wat het wereldrecord was. Want dat hou ik eigenlijk, dat weet ik eigenlijk nooit. Die tijden, nou oké, okay, dat is wel heel dicht. Cool. En dan nu uh, billenknijpend de finale gaan kijken. Akte 3. Hopen op een wonder. Het gaat om die gouden medaille. Ik weet, uh, hoe?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 Uh, uh, op het rechte eind. En er is een Canadeese gevallen. In één keer is de hele wedstrijd open. Dat begon bij die val van Alain Kim. Nou, ik zag dat die Canadees binnen de blokken vielen. En die gleed zo binnen het eerste blok. Ik denk, nou dat is de oei, eerste. Oei, oei, mama. Op het moment dat Korea naar voren kwam buitenom... kwam er een in, die zat midden in het veld. Hinderde die daar iemand? Dat kan al een moment zijn voor een penalty. En wat gebeurde er bij die valpartij waar onder andere Canada bij betrokken was? Dus ik denk, ja, als, zij, als zij geduwd zijn... dan zijn er waarschijnlijk twee penalties, maar ja. Dit is een moment om straks te kijken terugkijken. Het zal toch niet weer zo'n drama worden? Ja, en toen zag je dat gevecht uh, om, om de eerste plek. Ja, en dan is het gewoon afhankelijk van wat de scheidsrechters daarmee uh, mee doen. En bij de finish... Werd nadrukkelijk joy gehinderd door een Canadese was dat. Maar eh, het duurde wel heel erg lang. Ik denk dat het zou best nog wel eens de goede kant op kunnen vallen. Het zal toch niet zo zijn dat we hier twee penalties hebben? Oh, oh, oh, oh, oh. Nou, Hier hebben de nog een hele, hele taak uh, te doen. Acte 4. Scheidsrechters in Conclaaf. Ik ging echt wel eens trillen, ik werd zo zenuwachtig. Nee, ik weet acht jaar geleden stonden we een beetje met hetzelfde scenario naar de finale te kijken en toen hebben we ook uh, duimen draaien. Maar er viel er helaas maar één. En we hoor je in de speaker roepen anything can happen in short track. En dat is volgens mij ook wat de Nederlandse dames nu denken. Wat is er nu allemaal gebeurd? Ja, iedereen was al wat hopen. En ik had het nog van, wel... gisteren zei ik had ik het echt nog met Shinky over. Ik zei zo van ja, morgen B-finale. En uh, nou ja, we gaan hem winnen. Want ja, misschien vallen er nog twee penalty's in de avond. Dan zei Shinky, nee, nou, dat gaat even nooit gebeuren. Ik zeg, nou ja, we gaan hem gewoon winnen en dan zien we het wel. En komen er nog twee penalties. En nu is het gebeurd! Twee penalties! Bronzen medaille naar je Nederland. We hoopten heel stiekem op twee penalty's in de avond. En nu is het gelukt en uh, een medaille. Het is een bronzen medaille voor Nederland. Uh, dus uh, ja, het is wel heel gaaf uh, dat er nu twee uh, vallen. de uh... Temmors zet op een ongelooflijke manier... een uitvoerteken achter haar carrière. Ja, dat we gewoon pas bronzen hebben hier. <laughs> dit is een bronzen medaille met een gouden randje. Ja, dat is toch, als je dit weer hoort... Mooi, hè? Dat is een kip in veel moment. Mooi ja, gemaakt. Ja, ja zeker. De achtste finales worden gespeeld. In ieder geval de eerste wedstrijden daarvan in de Champions League. Waaronder Chelsea tegen Barcelona. De eerste helft was maar matig. Maar de tweede helft is wat spannender. in die houdt kamp. Nou, het is sowieso wel spannend. Maar het viel me een beetje tegen. Het, het voetbal met zulke miljoenen voetballers op de velden. Maar het is spannend en leuk geworden. 1-0. De voorsprong voor Chelsea. Overigens Bayern 3-0 voor Müller. Die zijn tweede van de wedstrijd maakte. Uh, Robben speelt een uitstekende wedstrijd. Een goede invalbeurt tot uh, nu toe. Uh, daar dus 3-0 wedstrijd gespeeld. Tegen Beziktas. Bayern München. Uh. Over, eh, ...oppermachtig... ...tegen de Turken. Maar... die wedstrijd Chelsea tegen Barcelona is heel interessant. 1-0 en 2-2... ...werd het de laatste keer dat ze elkaar ontmoeten. En toen was het de halve finale... ...in 2011-2012. Dus eh, een jaartje of zeven geleden. En, eh, of zes geleden, moet ik zeggen. En eh, toen won Chelsea... De Champions League kijken of dat scenario er weer in zit. 1-0 toen ook op Stamford Bridge. Chelsea leidt door die ene goal van Willian. Balbezit voor Barcelona aan de linkerkant met Iniesta. Iniesta gaat uh, weer een beetje dribbelen met de bal. Levert in bij Busquets. Busquets naar Raketic. En zo wordt er wel rondgespeeld. Uh, Vidal gekomen. En uh, Poligno ging eruit. Dus speelt uh, Vidal aan de rechterkant. Uh, raakt de bal bijna kwijt. Maar de bal gaat over de zijlijn. Ik zie ook Dembele heel lang al geblesseerd, de recordaankoop aankoop zeg maar, van Barcelona dit jaar zie ik en ik zie Willian de doelpuntenmaker die heeft een bloedneus en met bloed in het gezicht mag je niet spelen, dus die is naar de kant en de altijd opgewonden Antonio Conte de trainer van Chelsea maakt zich weer heel boos over op alles en iedereen, maar hij staat wel met 1-0 voor. Kijken wat Messi kan, Messi nog altijd randje strafschopgebied, geeft de bal breed op Busquets, Busquets meteen door naar Iniesta, Iniesta naar buiten, moet Alba met de voorzet komen, maar die komt niet lekker aan en kan Messi aan de bal komen. Ja, tussen drie man. Krijgt een duwtje, maar scheidsrechter Chakir vindt het geen overtreding. Balbezit blijft wel voor Barcelona. Bal weer naar voren. En dan is het Alba die de bal weer paast. Inschuivende Iniesta. Iniesta in het Schiet maar tegen benen van Chelsea. Verdedigers aan. In dit geval uh, was het Kante. En zo staat Chelsea enorm onder druk. En is het weer Barcelona. Dat heeft overgenomen. En er echt een tandje bij Maar een wordt van de bal afgezet. En kan er dan gecounterd worden door de Londenaren. Nou vooralsnog niet. Het is wel balbezit voor Pedro. Ex Barcelona. Pedro balletje naar buiten gaat over de zij. En zo levert dat verder niets op voor Chelsea. En volgens ook niet voor Barcelona. Barcelona staat achter met 1-0 tegen Chelsea. Chelsea En wat doet Iniesta dat dan goed? Geeft de bal op maat aan Messi. En als je hem op maat geeft, dan scoort hij voor het eerst tegen Chelsea. Dat hij weet te scoren. Maar de blunder ging er aan vooraf. Een kinderlijk balverlies van de kant van Chelsea. Dat mag nooit gebeuren op die plek. bal wordt door het hart van de verdediging gespeeld. En dan komt hij terecht bij Iniesta. Die geeft hem aan Messi. Messi scoort. Het is 1-1 bij Chelsea tegen Barcelona. will be friends van Queen. Ja, uh, Andy, ik las in de Spaanse kranten dat Barcelona van plan was om het in, uh, in Londen al af te maken. Nou, ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar die, ik denk dat die goal wel uh, welkom is, hè? Zo, dat is even een hele belangrijke, en uitgescoord uh, doelpunt tegen Chelsea, dat toch altijd al wat moeite heeft met scoren. Uh, ook nu een probleem heeft omdat die bloedneus van Willian nog steeds... Bloed. En hij moet dus steeds naar de kant om dan weer een uh, watje in de neus te doen. En uh, Soares heeft de gele kaart gekregen. En dat kreeg hij nou, je verwacht het niet voor praten. Uh, nou, dat is toch echt geen man die uh, praat. Maar hij krijgt de gele kaart. En dat is de eerste voor, of nee, de tweede voor Barcelona. Racket had er ook alleen 1-1. Uh, dus ja, het was de fout van Christensen. Uh, die jonge die centrale verdediger, die Deen, die de bal echt door het hart van de verdediging eh, probeerde uit te, te verdedigen. Maar een totaal verkeerde paas gaf, die bij Injesta terecht kwam. En Injesta gaf hem eh, makkelijk aan Messi. En ja, dat soort dingen, dat is toch wel de grote missie. Maar Willian is weer terug. Heeft de bal. Randstraf op gebied. Speelt hem opzij. En daar is een kans voor Chelsea. Het schot uh, wordt geblokt. Het schot van Mozes. En de bal gaat over de achterlijn. En uh, levert dan ook helemaal niets verder op voor uh, Chelsea. Want Mozes heeft de bal het laatst geraakt. We zitten in de slotfase. Laatste kwartier. Het staat 1-1 bij deze wedstrijd. Die in de tweede helft echt ontbrand is. 1-1 bij Chelsea Barcelona. Martin Foucault. Kent u hem? Hij is er nogal op dreef in Pyeongchang. Het is een biatleet en hij pakte vandaag alweer zijn derde gouden plak van deze Spelen. En daarmee hoort hij tot de tien beste Olympiërs aller tijden. Maar hoe groot is die voorkuit in Frankrijk? Dat bespreken we met onze correspondent in Frankrijk. En die het dan weer Frank Goedenavond Frank. Goedenavond. Ja, Zijn ze in Frankrijk door het dolle heen door dit succes... Nou, dat is nog heel zacht uitgedrukt, hoor. Als je de media hier volgt vandaag met name, zou je zeggen dat er een nieuwe god op aarde, of in ieder geval in Frankrijk, is neergedaald. Oh. Ik noem wat voorbeelden. Sportkrant Lequipe, natuurlijk beginnen we daarmee. Die heeft het over de fenomenale Fourcade. West. Weekblad Paris Match heeft het over de koning van het goud. En er is er kwaliteitskrant Le Monde die normaal helemaal niet zoveel over sport schrijft, maar die hebben het nu over de perfectie van Vogelkaal. En dan is er natuurlijk de tv. Luister even hoe die daar letterlijk bejubeld wordt. Et bonjour si vous nous rejoignez pour les Jeux Olympiques sur France 2, c'est une journée extraordinaire avec tout à l'heure donc la médaille d'or en biathlon, le relais mix avec le final extraordinaire de Martin Fourcade. Regardez cet homme, un... Martin Fourcade, dernier relayeur de l'équipe de France de biathlon pour le relais mix. Effectivement, porté... Martin Fourcade continue d'écrire sa légende olympique, et il vient de l'écrire au pluriel aujourd'hui puisqu'il a Il est rencontré. incroyable ce Martin Fourcade et cette équipe de biathlon, nouveau titre pour les bleus. Martin Fourcade donc 5 médailles d'or olympiques, aucun de atleet medaille d'or. Jamais een Français telle performance Jeux d'hiver, comme d'été. Martin Fourcade een levende legende. Nog nooit kende Frankrijk een sporter die het zo goed deed en doet op de Olympische Spelen. vertellen de commentatoren. En tv-zender Eurosport, die hoorde je net niet. Maar die gebruikte vandaag echt de meeste superlatieve en bewonderende woorden. Eurosport, zei Fourcade is alleen op de wereld. Hij is goud, hij staat aan de top en daar staat hij voor heel hoog. Uh, we zeiden net in de inleiding dat derde gouden plak van deze spelen... maar uh, begreep ik nou net goed, maar vooral niet zo heel goed... dat het zo'n vijfde in totaal is? Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Zo, uh, het. Ja, de, de, de, is het Ja, um, zijn prestaties worden dus heel erg gevolgd. Is het ook een populaire jongen? Iemand die, die buiten de spelen bijvoorbeeld heel veel op televisie... en talkshows bijvoorbeeld voorbij, voorbij ziet komen? Mo, nou, mo, hij is 29 jaar oud, speelt al een tijdje mee aan de top in de sport natuurlijk. Hè, maar het is niet iemand die nou echt alle spelletjesprogramma's op televisie afloopt... als een soort bekende Fransman. Ik heb hij, hij, hij ziet er een beetje, een beetje introvert uit, om maar even zo te zeggen. <lacht> <lacht> <lacht> hij neemt zijn sport uit de is serieus, maar zeggen vriend en vijand, hij is ook een aangenaam mens. Sportcollega's die natuurlijk nu overal aan het woord komen hier in de media, die zeggen: het is bijna bovennatuurlijk wat hij nu presteert. En tegelijkertijd is een sporter die ook een publiekslieveling is, omdat hij als mens zo aangenaam is. Hij komt over als een doodgewone jongen uit de Pyreneeën, daarom die vandaan de bergen natuurlijk. Hij is aardig voor zijn collega's en hij is een beetje hier ook, ja, de ideale schoonzoon. Ja. Biatleet, bi uh, biathlon dus. Dat is in Nederland ja een sport die, die er nauwelijks te doet, hè? In Nederland niet. En in Frankrijk, nou ja, laten we eerlijk zijn. De biathlon was tot deze spelen natuurlijk geen dagelijkse kost. Op televisie, op de radio. De Fransen zijn gek op voetbal, dat is publieksport nummer één. In het zuiden wordt dan ook nog gerugbied en Monsieur de Boel Pétanque gespeeld. En dan is er nog de biathlon, inderdaad. Maar van het bestaan wist misschien wel heel weinig Frans af tot deze winterspelen, tot die levende legende Martijn Volka langskwam. Ja, er zullen er wel meer zijn die het nu gaan doen, denk ik. Uh, hij is nog niet klaar. Er komt nog een uh, 4x7,5 kilometer aan op vrijdag. Heeft hij daar uh, medaille kansen? Nou ja, hier wordt natuurlijk allemaal gespeculeerd van wel. Het is een beetje de held van Frankrijk. De held van deze Olympische Spelen, wordt ook wel gezegd. Jullie kondigden hem zelf al aan. Hè? Een van de beste tien ooit. Bij zijn laatste medaille, bij die gemengde estafette... zaten geloof ik 6 miljoen Fransen voor de televisie om te kijken. Inmiddels is hij dus de meest gelauwerde Olympische sporter ooit in Frankrijk. Dus ik denk dat er straks in heel wat huiskamers weer gekeken en geluisterd wordt. Ik denk altijd maar zo 6,5 miljoen. Dat is ongeveer twee keer de luizenmoeder. Dat is, dat is een behoorlijk wat. Dankjewel, Frank Renaud. Ja, en die houtkampen bij uh, Chelsea tegen uh, Barcelona. Ja, 1-1. Dat wordt nog een kraker. De return in ieder geval. Ja, zeker. Pedro gaat nu naar de kant bij Chelsea. En Alvaro Morata toch niet echt de grote kracht... die men uh, verwacht bij uh, Chelsea. Of heeft verwacht. Hij uh, is spits... Is er wel ingekomen nu. Dus een echte spits nu bij uh, Chelsea 1-1 in de stand. Dus een kraker uh, als, uh, uh, als we zometeen over uh, twee weken naar Barcelona gaan. Kijken wat uh, uh, Barcelona nog wil eigenlijk. Willen ze met 1-1? Vinden ze dat genoeg? Of gaan ze gewoon keihard door? Overigens bij München op 4-0 gekomen. Lewandowski die de vierde maakte. Ja, de Turken van Beziktas kunnen uh, de reis, Nou, er is geen reis voor ze. Ik wou zeggen, de busreis kunnen ze overslaan. Want het staat daar 4-0. En die wedstrijd is gespeeld. Eigenlijk de ontmoeting gespeeld. Want er is nog wel een wedstrijd in... Uh, Istanbul, Maar die is eigenlijk voor de staart. Balbezit voor Chelsea. Uh, een overtreding van Iniesta. En een vrije trap voor Chelsea. Ik ben benieuwd of ze nog wat kunnen in die slotfase. Nog een wissel. Uh, Drinkwater. Danny Drinkwater gaat komen. En Cesc Kwabrikas gaat naar de kant. Weinig van gezien. De ex barça speler krijgt wel een applaus van de mensen hier in, uh, in Londen. Hij gaat naar de kant en Danny Drinkwater komt in zijn plaats kijken of Drinkwater iets aanvallender spelend wel iets leuks kan doen voor het team van Antonio Conte. Balbezit voor Chelsea. We zitten in de slotfase. Zo'n uh, zes minuten nog te gaan bij Chelsea tegen Barcelona. Het staat 1-1. De Nederlandse mannen gaan morgen de halve finale van de Olympische ploegenachtervolging in een andere samenstelling rijden. Patrick Roes vervangt Koen Verweij, die twee dagen geleden bij de kwalificaties duidelijk de zwakste schakel was. Verbondscoach Geert Kuiper was het dan ook duidelijk dat hij moest ingrijpen. Steven Dalenboud sprak met Kuiper. Nou, de kogel is door de kerk. Nou, dat klinkt wel heel zwaar, maar inderdaad. Het zijn de spelen, alles is nieuws, groot nieuws. Ja, dat merken we inderdaad, uh, aan alle kanten. Dat is, uh, daar heb je helemaal gelijk aan. Maar dus, uh, ja, je, dan. Uh, ja, was een keuze. Uh, ja, aan de kanten. kant zeg ik, van, uh, het is ook een luxe keuze. We hebben natuurlijk een hele sterke uh, vierde man. en uh, ja, Die is nu nodig. En die gaan we nu inzetten. Je hintte daar vanochtend al op dat Patrick Roest op die plek zou komen van, uh, van Koen van Wijten. Zei je, maar ik wilde wel even de training afwachten nu. Wat heb je daar nu in gezien van, uh, zojuist? Nou, kijken of het comfortabel voelt als hij op die plek rijdt. En, uh, kijk, het is natuurlijk het voordeel dat uh, hij in de positie voor Sven Kramer uh, in de trein zit. En die het zijn trainingsgenoten, dus dat, uh, daar, daar konden we redelijk op vertrouwen. Um,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 Ik weet ook dat er een ander scenario nog ligt, dat jullie vooraf gesproken hebben. En omdat jij zoveel afstanden hebt, deze rit niet. Finale, dan weer wel. Ja, zeker. Maar kijk, weet je, als we... hun... toch? Ja, nee, natuurlijk. Dat, dat heb ik ook gezegd als van tevoren. Van, dat dat een hele grote optie is en dat ik dat heel graag zou willen zien. Alleen, ja, weet je, zoals ik de laatste keer reed, dat was gewoon niet goed. En uh, dat uh, hebben we wel op, mooi, mooi opgelost met de ploeg. Alleen, uh, ja, je wilt natuurlijk wel even wat meer gas geven op het einde. En uh, dat kon ik helaas die rit even niet. Maar dat systeem had ik ook al lang niet, uh, niet aangeraakt. Okay, dan uh, heb jij dus nog meer te rijden. Hoe zie je die duizend? Want ja, het gaat er dus uh, niet lekker met jou op die Spelen. Is dat nog iets waar je aan vast kunt grijpen? Zeker. Kijk, ja, ik, uh, laat, ik laat wel gewoon mooie dingen zien. Wat uh, nou, ik... bedoel je? Ah, in de trainingen, met de, de tijden gaan wel goed. Het is alleen dat ik met de wedstrijden... komt het gewoon nog niet lekker uit. En, uh... Waar dat dan ligt, weet ik ook niet. En als ik dat wist, dan had ik dat graag al veranderd. Maar, uh, maar goed, uh, ik, uh, ik ben scherp en uh, ik wil natuurlijk wil ik gewoon een knijterhard duizend meter rijden. En uh, wil ik daarvoor een verrassing zorgen. Uh, het is niet mijn hoofdafstand, maar uh, ja, het is een, uh, zou natuurlijk een mooie verrassing kunnen zijn. Of heb je nog een ander uh, iets in je hoofd, dat oké, okay, uh, duizend meter zal wel. Uh, dat andere onderdeel, die maastart, dat het daar allemaal om te doen is. Nou ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat het spelletje van de Mastert mij wel ligt. En ik denk dat Sven en ik een hele mooie combi zijn. En uh, we kunnen nu meerdere scenario's uh, tijdens die wedstrijd uh, gaan doen, denk ik. Ja, dus is, men al, is, dat, is, is dat een ja van. Uh, nee, dat heb ik eigenlijk in gedachten, die Mastert? Ik heb alles in gedachten. van tevoren dat ik hierheen ging, wil ik elke afstand wil ik, uh, zo hard mogelijk schaatsen. En, uh, ja, maar dat is dan niet gelukt. Nou ja, dat is tot nu toe niet gelukt. Nee, en uh, ja, weet je, dat, dat hoort er ook bij, bij Topsport. NPO Radio 1.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 In Vlaardingen heeft de politie een overvaller in zijn been geschoten. De man had samen met een handlanger een supermarkt in Schiedam overvallen. Ze gingen er op een scooter vandoor. Toen ze waren klemgereden renden ze weg. Nadat de ene man in zijn been was geschoten... gaf ook de ander zich over. Het Evolion in Eindhoven is aangewezen als rijksmonument. Het gebouw, in de vorm van een vliegende schotel... dateert uit 1966. Het was jarenlang een techniekmuseum. Later dit jaar maakt de gemeente Eindhoven bekend... wat de nieuwe functie van het Evolion wordt. En de vier wedstrijden in Utrecht... Tijdens het EK vrouwenvoetbal hebben de Utrechtse economie... bijna 4 miljoen euro opgeleverd. Het geld werd vooral uitgegeven in de horeca, blijkt uit onderzoek. Het lijkt erop dat er door het EK meer meisjes en vrouwen zijn gaan voetballen. De Utrechtse amateurclubs zagen het aantal vrouwelijke leden... met ruim 10 procent stijgen. Langs de lijn en opstreken... SME Kamphuis is hier. Gaan we zo meteen mee praten. Eerst die Houtkamp en de Champions League voetbal. Chelsea, Barcelona, de slotfase. Ja, uh, eerst nog even zeggen dat Bayern tegen Beziektes 5-0 is geworden. Lewandowski met zijn tweede. Dus twee doelpunten voor Müller. Eentje voor Koeman en twee van Lewandowski. 5-0. Uh, Robben, goede tweede helft gespeeld. En dan gaan we kijken naar de laatste 2,5 minuut van Chelsea tegen Barcelona. Het staat 1-1. Het is spannend, want uh, Chelsea wil toch nog wel graag. Met een voorsprong richting Kamp nou gaan. Ik zei over twee weken. De return is op 14 maart. Dus over uh, drie weken ruim. <tiek> en dan krijgen we nog een uh, wissel aan de kant van uh, de Catalanen. André Gomez komt en Iniesta gaat. Geeft zijn uh, aanvoerdersband aan Jordi Alba. Krijgt erbij een uh, liefelijk kusje van... Uh, uh, Alba en uh, Iniesta dus naar de kant. Speelde zijn 135ste Europese wedstrijd. Het is wat. En André Gomez komt dus in zijn plaats voor de laatste... wat zal het zijn, twee minuten van deze wedstrijd. André Gomez. Uh, Kijkt uh, is uh, rond. We gaan even staan. En dan uh, gaan we balbezit krijgen voor Barcelona. Die vinden het best. 1-1. Belangrijk uitgescoord doelpunt uh, gemaakt. En dus uh, is dat een prettige uitgangspositie op uh, 14 maart. De return in Camp Nou in Barcelona. Waar het ook weer helemaal vol zal zitten. Net als op... Uh, uh, in dit stadion Stamford Bridge waar het uh, helemaal vol zat. Balbezit Jordi Alba nu dus aanvoer. De Bal hard ingespeeld. Overstapje van Soares is niet begrepen door zijn ploeggenoten. En dan kan uh, Thibaut Cour Courtois de bal naar voren ramen. één keer. Is hij verslagen. Ja, die, die verdediging was helemaal niet zo slecht van Chelsea. speelde een uitstekende wedstrijd tot dat ene moment van Christensen. Toen hij een verkeerde paas gaf door het midden. Die opgepikt werd door Iniesta. En die stelde Messi in staat om de gelijkmaker te scoren. Nadat er een goede goal was gemaakt door Willian in het begin van de tweede helft. 1-1 de stand. Kijk naar mijn klokje. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. Drie minuten extra tijd dus. Daar zijn er ruim twee van verstreken. Ook bij Bayern tegen als is het uh, zo goed als afgelopen. Met 5-0 kunnen de Duitsers met een gerust hart naar uh, Turkije vertrekken. In dit geval wel. En dan uh, kijken we even wat Barcelona nog kan en wil. Ze krijgen een inworp omdat de bal door... Uh, uh... Die was dat? Victor Moses over de zijlijn is getrapt. En uh, Jordi Alba mag gaan gooien. Doet dat uh, kort dichtbij bij Suarez. Eén keer een schot op doel gegeven Suarez. Dat werd uh, gestopt door Courtois. Courtois die nu ook zijn rechter hard tegen de bal zet. En komt hij in balbezit? Nee, hij komt in, niet in balbezit voor Chelsea. Want er is hens gemaakt. En dan maakt Conte. Wat is dat toch? Een echte Italiaanse aansteller. Die loopt maar te roepen en te schreeuwen. Ik zou er helemaal gek van woorden als ik uh, speler was van Chelsea. Maar ja, dat ben ik helaas niet. Uh, balbezit voor Jordi Alba. De zit dus voor Barcelona in de slotseconde van deze wedstrijd. En die gaat dan in 1-1 eindigen. Want Barcelona speelt het uit. Een teleurstelling voor de mensen van Chelsea. Want ze hadden toch meer gehoopt om mee te nemen richting Camp Nou. Einde van de wedstrijd. Het is 1-1 geworden. Hand uh, wordt geschud tussen Ernesto Valverde, de coach van Barcelona en Antonio Conte. Maar Valverde zal meester lachen. Want hij gaat met zijn Barcelona terug naar de return... Met 1-1 tegen Chelsea. En Bayern München bij Ziektuig ook we daar afgelopen 5-0 geworden. Dankjewel, Andy. De eerste twee runs van het Vrouwenbopsleeën zitten erop. De afgelopen jaren was Nederland altijd met de Vrouwenbop vertegenwoordigd. tot de Olympische Spelen. Eline Jurg en Ilse Broeders waren de eerste die namens Nederland de Spelen bereikten. En daarna volgde Esmee Kamphuis. Esmee Kamphuis is 34 jaar oud. In 2010 en 2014 neemt ze in de tweemansbop deel aan de Winterspelen. In Vancouver eindigt ze als achtste met Tine Veenstra als remster. En dan de vierde en laatste run voor Esme Kamphuis en Tine Veenstra. Het zou mooi zijn als ze die top 9 klassering weten te behouden. En dat lukt. Sterker nog, ze worden achtste. Ja, ja bovenin eigenlijk wel weer netjes. Uh, zelfs rechtuit uit 7. Alleen, uh, ja goed, uh, bocht 12, 13 was hem weer niet. Uh, maar ja, uh, goed, uh, gelukkig bleef ik rustig en kon ik hem uh, er gewoon weer uithalen. En uh, ja, dan... Uh, dan Zucht je wel even in bocht 16 van, wow, we hebben het weer overleefd. In Sochi presteert ze beter. Een medaille is dichtbij. Samen met Judith Viss wordt ze vierde. En een ruime voorsprong voor Esmee Kamphuis op weg naar de finish. Een goede afdaling van de oranje bob. En de in ieder geval beste klassering uit de geschiedenis van het... ...bevrouwenbopsleeën. De vijfde plek is verdedigd en kan er nog een plaatsje gewonnen. Wat een sterke vertoning van Esme Kamphuis. Judith Vis stopt daarna met Bob Slee. Kamphuis krijgt de kans om aan een studie gynaecologie te beginnen. Het is een moeilijke keuze voor haar. Uiteindelijk kiest ze voor haar maatschappelijke carrière. Ze werkt inmiddels als arts. Is het, hoe is het om, het om het zo voorbij te horen komen? Ja, heel bijzonder. Hele mooie herinneringen. Ook nog steeds de frustratie van de vierde plek en geen medaille. Maar, uh, ja. Ja. Is, die, is die frustratie minder geworden of juist groter? Ja, um, ja ik denk wel minder. Ja, Grappig is, als je nog als sporter actief deelneemt... Heb je, heb je die frustratie denk ik heviger Als je nu naar de Spelen kijkt, kan je, of besef je eigenlijk pas echt... hoe goed die vierde plaats eigenlijk was. dat heb ik me toen ja, met name de frustratie gehad van geen medaille. En nu denk ik van ja, dit was eigenlijk toch wel heel bijzonder... om dat als ja, Nederlander te doen. Hoe, hoe uh, Kan je dat uitleggen? Waarom je dat nu wel beseft en toen niet? Ja, omdat je nu denk ik uh, ook hè, de andere sporters in, uh, in Pyeongchang bezig ziet. En dan inderdaad ziet ook wat een vierde plek kan doen. En hoe goed dat ook soms kan zijn. En zeker ook als je nu naar Dames Bobsleden kijkt. Dan uh, ja, denk ik dat een vierde plek... Uh, en op je doel is... jij nou in dit geval? Nou ja, ik weet even niet meer wie ik van de week had... maar wel heel veel mensen die ook op dat moment me weer bellen... en zeggen van, besef je nu wel hoe goed het eigenlijk was? En dat, uh, ja, dan ga je dat langzaam realiseren eigenlijk... terwijl je op dat moment als sporter natuurlijk nog vol in je emoties zit... van, ik heb hem net niet. Ja. Heb je gekeken vandaag? Ja, zeker. Ja. Ja. En, en, en wat gebeurt er dan? Is, het, is dat nostalgie? Is het... Nou, ja, ook weer wel mixed feelings. Uh, een aantal goede vrienden van mij doen natuurlijk nog steeds mee. dus Ze zitten super zenuwachtig voor de tv te kijken... en wil je dat ze het goed doen? Uh, en aan de andere kant ook een heel gek gevoel dat je voor de tv zit. En daar niet zelf, uh, zelf meedoet eigenlijk. Wie zijn er bijvoorbeeld, die vrienden? Uh, Lana Meijers is een van mijn uh, echte maatjes. Dus ik hoop ook dat ze morgen nog een beetje opschuift naar die gouden medaille. Maar uh, ja, dat is toch wel een van de mensen met wie ik nog steeds uh, heel veel contact heb. Ja, nou, nu is het zo dat je uh, gynaecoloog bent. Geen dus ja, een je... opleiding tot. Ja, ja, Oké, okay, maar goed. Je, je draait <laughs> ja. wel diensten. Uh, ja. Je zei net van, ja ik heb vandaag diensten moeten ruilen. Anders kon ik hier niet, niet naartoe komen. Ja. Uh, waar kijk je dan? Zit je dan in het ziekenhuis of, uh, of zit je dan thuis? Of, uh, nee, ik had dus werken? wel bewust een, uh, een dienstblok zo aangevraagd... dat ik dus uh, voordat ik naar het ziekenhuis <lacht> moet de <bopsleer> kan kijken. is <lacht> Dus zo eens aangepast aan de Olympische Spelen. Nee, ja, we ja. hebben gewoon een dienstblok die zeven avonden draait en dan zeven nachten. En uh, ja, je kan soms een voorkeur aangeven. En ik had hem precies zo gevraagd dat ik, uh, ja, dat ik overdag gewoon de Spelen kon kijken. Ja, je hebt nog steeds geen spijt van je keuze. Nee, nee ja, weet je, ik, ik wil heel graag gynaecoloog worden. En uh, nu ik uh, nou ja, ongeveer halverwege de opleiding ben... Uh, besef ik me dat het ja, mijn andere passie is... en dat ik dat inderdaad de rest van mijn leven wil doen. En hoe gaaf dat is. Maar ja, tuurlijk, het sporten mis je nog steeds. En als er Olympische Spelen zijn... dan, uh, ja, dan heb je toch wel weer een soort van heimweeggevoel uh, naar het atleet zijn. Maar ja, dat is iets wat, wat gewoon in je zit, denk ik. Je noemde het vorig jaar de gouden medaille op maatschappelijk gebied. Ja. studie. Ja. Voelt het nog steeds zo? Ja, absoluut. Ja. Want even voor de mensen die dat niet weten... Hoe, dat het zo bijzonder was dat je eraan kon beginnen. Werkt dat met loting? Hoe zit dat eigenlijk precies? Nou ja, je moet uiteindelijk natuurlijk wel voor solliciteren. Maar uh, dat heel veel mensen willen dat. Uh, zoals, ik zeg altijd, zoals heel veel mensen naar de Spelen willen... en maar slechts een klein groepje uiteindelijk dat voor elkaar krijgt... werkt het eigenlijk ook met die opleiding tot gynaecoloog. En uh, ja, ik kreeg hem op een gegeven moment dus aangeboden. Ja, dat is wel uh, ja, heel bijzonder. Dus de buitenkans? Ja. Ja, je kon het gewoon niet laten lopen. En die periode dat je bent... Uh, je had op een gegeven moment die beslissing genomen... van nou ja, ik ga toch die kant op. Moeilijke beslissing, heb je het misschien ook wel heel moeilijk mee gehad. Kan ik me voorstellen. Wat ben je toen uh, als eerste gaan missen? Je zegt dat atleet zijn, maar ja goed, dat is natuurlijk heel, een heel wijds begrip. Ja, het is de combinatie van. Uh, inderdaad, elke dag uh, ja, keihard trainen om over vier jaar weer hè, voor die medaille te kunnen gaan. Gaat het dan de focus? Het doel? Of, of uh, nee, want je? Nee, maar je krijgt lichaam, een ander of... doel bij. Hè, want ja, ik, ik heb gewoon mijn Olympische medaille omgezet in gynaecoloog worden. Dus wat dat betreft, zeg maar, heb je weer ja. een lange termijn doel. Maar het is wel. Uh, kijk, ik ben gewoon de jaren daarvoor elke dag wakker geworden met wat kan ik doen om 18, 19 februari 2014 een medaille te halen. En daar moest alles voor wijken. En dat is natuurlijk wel echt een verschil. Hm. Maar ook gewoon de mensen zelf. Het is een soort tweede familie en uh, in soort seriep ik tot volgend jaar. En ja, behalve een paar wedstrijden die ik ben komen kijken, heb ik natuurlijk nooit meer in die slee gezeten. Ja. Als dan vandaag dat bobslee weer, uh, weer plaatsvindt op de Spelen, dan kijk je natuurlijk met interesse. Je zegt net: ik heb er ook vrienden. Maar voor de meeste Nederlandse kijkers, ja, dan kijk je even. Oh, wat is er ook weer bij de Spelen en zit er nog een Nederlands vlaggetje ergens bij? Die ja. was er niet vandaag. Nee, Geen Nederlandse niet. deelnemers. Nee. Hoe erg is dat? Ja, ik denk heel erg, want uh, we hebben met een aantal teams... Hè, jullie noemden net al een aantal damesteams, maar ook herenteams natuurlijk heel hard gewerkt... om Nederland op de internationale bobsleigh te zetten. En uh, ja, met die vierde plek op de spelen, maar ook hè, medailles in de World Cup en op EK's... en ook de mannen die natuurlijk een keer vier op de WK zijn geworden... hebben dat denk ik aardig gedaan. Daar is keihard voor gewerkt, maar als het dan vervolgens zo in elkaar stort... dat we geen Nederlandse bobsleighers op de spelen hebben... dan uh, moeten we wel weer van ver gaan komen. Hoe kan ik. het dat het zo in elkaar is gestort? Combinatie van ik denk dat uh, er weinig jeugd achter de topteams zat. Dus uh, in sortie uh, ja, waren er, of toen, toen ik in sortie meedeed, was er nog één damesteam bijvoorbeeld. Wat wel uh ja bezig was, maar ja, helaas die pilotenammerse battlecon is, is helaas nooit meer teruggekomen. Uh, ja En als dus de opvolging ontbreekt, dan, uh, ja, dan komt er een te groot gat, kan je niet meer meeliften en dan moet je weer opnieuw beginnen. Is er alleen gebrek aan animo of heeft het ook met, met geld te maken? Is het een dure sport? Uh, het is absoluut een dure sport, maar ik denk dat uh, uh, zoals als je dit jaar kijkt, is een grote sponsor ingestapt in Bobsleigh, is super fijn. Ik hoop echt dat ze de komende vier jaar blijven, want dat is wel ook natuurlijk een voorwaarde, maar we missen ook gewoon de atleten die zeggen, ik ga acht jaar lang alles opzij zetten om Olympische droom waar te maken. En uh, dat hebben we wel nodig, die mensen die nu instappen en uh, er vol voor gaan. Ja, en Kimberly Bos uh, uh, is natuurlijk een talent, stapt in en gaat vervolgens uh, stapt ze over op de skeleton. Ja, maar wel denk ik een hele goede keus. Uh, ik heb Kimberly ook dit jaar persoonlijk heel veel geholpen, ook aan de sponsoring en der, dat soort dingen. En in de begeleiding uh, richting de spelen, wat kan je verwachten, dat soort dingen. Um, ja, zij had absoluut aanleg voor het sturen in bobsleeën. Alleen qua fysiek denk ik dat het voor haar lastig was... om met de absolute top uh, qua starttijden mee te gaan dat kunnen Dat heb je doen. er ook geadviseerd? Nee, nee, nee. Dat heeft er toen de bondscoach gedaan. Maar oh. ik denk achteraf dat het een hele goede keuze is geweest. Want dat wat haar zwaktepunt daar was, ja, is nu dus niet meer zo. En uh, in de start van de skeleton doet ze gewoon heel erg vooraan mee. Dus, dus ze heeft het heel ga goed gaan. gedaan, hè? Ja, fantastisch. Wat was, was het? Negende plek, geloof Achten. ik? Daar, maar, of achte plek? Ja. Ja. ja, nee, ja, onwijs trots op. Haar. Kijk, als je kijkt hoe kort ze pas het Skeleton doet, heeft ze het supergoed gedaan. En uh, nou ja, mijn mental coach uh, is ook de mental coach van Kimberly. Dus wij zaten al heen en weer te appen. En toen uh, zei hij: Nou, het zijn er meer die achter worden op je eerste spelen. Zei ik, nou ik hoop alleen dat zij de volgende keer wel die medaille pakken. Ja, in ieder geval dan die derde plek. Uh, ja, dat, dat zou, zou mooi zijn. zijn ja. uh, je zegt het al: hè, er is nu dan een grote sponsor. Maar het ontbreekt een beetje aan mensen die zich, uh, die zich uh, ja, daaraan willen wijden aan die sport uh, voor een lange periode. Wie lobbyt daarvoor? Wordt daar er, wordt er een beetje voor gelobbyd eigenlijk? Nou ja, er is rondom Vancouver wel weer een, uh, een, een campagne opgezet. Maar eigenlijk de laatste jaren is dat vrij weinig gebeurd. En uh, na Sochi is het wel een beetje in elkaar gestort. Er is natuurlijk het team van Ivo de Bruin doorgegaan. En uh, gelukkig dit jaar die sponsor aan boord gekomen. Maar uh, ja, dat, ja, dat helpt natuurlijk niet. Er moet vanuit de bond weer een nieuw programma opgezet worden voor de jeugd. En uh, op die manier moeten er weer mensen komen. En hopelijk ook gewoon weer de spelen kijken. En als mensen bobslee op tv zien... Uh, dat ze denken van, hé, hey, dit wil ik doen. Nou, help ze dan eventjes. Want waar, waar, wat heb je bijvoorbeeld vandaag gezien of je ik nou, daar moet je echt even je tv voor aanzetten? Nou, ook gisteren. De mannenwedstrijd was natuurlijk bloedstondend spannend. Uh, vier runs en uiteindelijk gedeelde winnaar... die uh, na vier runs uh, exact dezelfde tijd hebben. Nou, dat is natuurlijk bizar spannend. Uh, maar ja, het is gewoon een, een combinatie van. Het is uh, een krachtsexplosie bij de start... vervolgens de, de guts hebben om zo min mogelijk te sturen... en dat met precisie doen terwijl je 140, 150 door zo'n ijskanaal vliegt. Ja, en dan die adrenaline kick, dat is gewoon fantastisch. En dit is de Formule 1 van de winter. Dus uh, ja. ja, ik zou niet weten wat je het niet zou doen. Goeie pitch. Ja, ja, toch? Formule ja. 1 van de winter. Nog <laughs> even wat anders. Je was laatst in het nieuws vanwege het aftreden van de IOC-kamerlid Camille Eurlings. Je bent uh, adviseur van de atletencommissie van NOC-NSF. Uh, Hoe is dat gegaan? Uh, nou ja, hij heeft uiteindelijk zelf besloten om zich terug te trekken... door alle ja, commotie en discussie rondom uh, wat er gebeurd is. Maar het standpunt en, uh, was al bepaald, neem ik aan, van de Atletencommissie. Nou ja, we hebben er heel veel over gehad. En wij wilden eigenlijk vooral eerst uh, met hem zelf spreken... voordat we uh, definitief onze conclusie konden trekken... en eventueel een advies konden uitbrengen. En zover is het niet gekomen, want toen was hij zelf al afgetreden. Ja, maar uh, als je terugkijkt, is dit een goede beslissing geweest? Nou, ik vind persoonlijk, en dat spreekt dus niet uit, uh, uit de naam van de Atletencommissie. Maar als, je, ja, als jij de Nederlandse sport moet vertegenwoordigen, dat je wel inderdaad uh, dit soort dingen eigenlijk niet kunnen, Want dan ja, kan je, vind ik, ook niet uh, sporters op dingen gaan afrekenen. Er moet een rolmodel zijn. En dat geldt denk ik ook voor de mensen die ons in het IOC vertegenwoordigen. Zou je ooit terug willen keren in de sport? Uh, ja, maar als leed gaat dat natuurlijk niet meer. En dat is ook een van de redenen... waarom ik probeer uh, via de atletencommissie wel weer te helpen. En op het andere vlakte dus zoals een Kimberly Bos... met talenten helpen om toch aan sponsoren... en dat soort dingen te komen. Uh, ja, sport ligt gewoon heel nader aan mijn hart. En ik, ik wil heel graag wat terugdoen voor de sport. Hm, hm. Dus we gaan nog van je horen. Ik hoop het. Dankjewel. En veel plezier bij het bobsleed nog. Dankjewel. SME Kamphuis. Why Don't You Do Right? van Beth Hart en Joe Bodabassa. Dat Elise Christie een short tracker van de buitencategorie is... dat be bewezen een klein jaar geleden bij de WK in Rotterdam. Drie wereldtitels, maar Christie op de spelen, dat is een heel ander verhaal. Uh, met grootse plannen was ze naar Pyeongchang afgereisd... maar haar Olympische avontuur eindigde zonder medailles... en met een enkel blessure. Elise Christie of Great Britain hadn't enjoyed the best of times... at Sochi 2014... Elise Christie en de Olympische Spelen. Het lijkt geen gelukkig huwelijk. Vier jaar geleden, in Sochi, ging het al mis. Penalty, penalty, valpartij. Het was ramp op ramp op ramp en tot overmaat van ramp kreeg ze ook nog eens het Koreaanse volk over zich heen, omdat ze een Koreaanse teval had gebracht. Uh, I feel like a heartbreak and fear of everyone that they all hated you. Bedreigingen aan haar adres. Het hakte er enorm in. I begrijpen understand how een sport. Nu zijn we vier jaar verder. Christy, een gevestigde naam, wereldtitels op zak... komt uitgerekend op de Spelen in Korea om revanche te nemen. En dan gebeurt er wat met Boutin en Christy. En Van Kerkhoff weet weer te profiteren. De eerste finale in Pyeongchang, de 500-meter finale... U weet wel, met zilveren Jara van Kerkhoff. maar ook met een vallende Elise Christie. Ja, en weer een soft voor Elise Christie met de vierde plek voor partij. Weer niks voor Christie. Weer een Olympische soft, de vierde op rij oh, oh, oh, oh. na die drie instructie verknalt ze dit ook? Christie in tranen na afloop. Uh, in my it was Maar ze raapte zichzelf op en richtte zich op de volgende afstand, de 1500 meter halve finale ging het weer mis. Christie weer met een ongeluk. Hoe krijgt ze het toch elke keer voor elkaar? Christie die nog steeds op het ijs is. Brancaar is ondertussen ook op het ijs. Ze gaat niet meer goed komen. Echt niet goed uit voor haar. Een zware enkelblessure en Elise Christie weet... de tijd begint te dringen. Want de duizend meter komt er nog aan. Mijn laatste kans om wat te maken van dit Olympisch toernooi. Het wordt een race tegen de klok. Ja, dat is waar. Ja. Ja, het yeah, is een tough twee twee dagen. Ik kan, je weet. Het viel niet mee, zegt Elise Christie. Deze race. All the medical advice in the world wouldn't have allowed me on there. I made the decision and. En ze wilde zo graag starten voor volk en vaderland. I've changed so hard for this. You know, I didn't want to just let it go. Ze um... hield iedereen via de social media op de hoogte. En vanmiddag plaatsen ze een bevrijdend videootje. I escaped this morning for like the first time and it went it went quite well considering the circumstances. So. Dan zitten we een uur en twintig minuten voor aanvang van de competitie. Bij de ijsbaan. En daar zien we Elise Christie. De schaatsen aan, het pak aan, de helm op. Ze gaat een warming-up doen. Het oogt alles behalve overtuigend. Regelmatig gaat ze naar de boarding, laat zich behandelen aan de enkel... en dan toch weer het ijs op. Wilver Riley is de short -track baas in Nederland. Maar hij is ook co-commentator van de BBC. Oud short-tracker, medaillewinnaar volgt namens de Britten Elise Christie op de voet. Meestal zitten Engelsen en Nederland en een paar andere landen zeggen van hoe is het met Elise. Maar Australië, Hongkong, alle landen zat naar mee te komen van ja, gaat ze starten? Hoe zit het? Ja. Om tien over zeven is het duidelijk, Elise Christie staat op het ijs. De hits van de 1000 meter. Ik zei van. En ik heb mijn andere sporters. Uh, Nathalie Lambert, Apollo Ono. Uh, gevraagd: van, ja, wat zou jij nou doen? En. Uh, uh, ja, ja rij je natuurlijk. Laat Christy maar dicteren. Oh, mm, dit is ongelooflijk. Dit gaat opnieuw. De, de weg enkel. Weg te mooi. Meteen een val. Uitgerekend die geblesseerde enkel wordt geraakt. Someone's. Someone was faster than me on the outside and stood up my ankle. Christy weer naar de boarding. Laat de enkel weer bekijken. And it was the sorest thing ever. I can't even describe like 10 out of 10 pain, you know. En begeeft zich om toch weer naar de start. I can give it a go. Nee, dit is niks. Dit is, een, een, ja. dit is zo typerend wat hier gebeurt. Elise, doe dit nou niet. Ze besluit niet mee te doen in het startgeweld. Bungelt een beetje van de achteren. Maar probeert dan toch wat op te schuiven naar voren. Het ook heel knap wat Christy hier laat zien. Je ziet echt dat ze los heeft van die enkel. Finisht uiteindelijk wel als tweede. Maar dan komt het finale oordeel van de scheidsrechter. De um, referee was keen on me starting again. Yellow card, Elise Christy. Dat is een enorm grote waarschuwing. Dat gaat boven een penalty. Daarmee zit ook dit Olympische verhaal verhaal van haar erop. Het was onbegonnen werk. Ze vermoedt dat het om veiligheidsredenen is. Dat ze eigenlijk liever niet hadden gezien dat ze hier zou starten. And and that's fair enough. You know, he's got to watch out for the safety of me and everyone else and he's got to make decisions based on that and I um and that's fair enough, but it sucks. Ah, oh, ze wordt hier door Nikki Goods ja, haar coach gedragen. Voor het drama in die endte. Eh? I don't I don't feel very dramatic right now. I just feel like going and feeling sorry for myself somewhere, you know. <laughs> Nee, ja. Nou, ik moet zeggen, het verrast me toen ze in de mix mix-zone zat. Want ze zei van, nou, ik ga wel door tot 2022. Toch weer die blik vooruit. Ja. Hoe ver ga je voor een Olympische medaille? Laat staan voor Olympisch goud. Ja, ja, bizar. Toch wel. Nou, wat te doen met dat soort mensen hoor? Goed. En morgen om twaalf uur, halve finale. Vrouwen ploegen Om twaalf de mannen, halve finale. En dan om vijf voor één de vrouwen finale. En om kwart over één. De mannenfinale. Morgen dus weer medaillekansen voor Nederland. En Diederik Smit, onze Diederik Smit, die kijkt vast vooruit naar die Olympische dag van morgen. Ja, morgen dan krijgen we op de Olympische Spelen de ploegenachtervolging bij het schaatsen. We krijgen bij de mannen de halve finales Nederland-Noorwegen en Zuid-Korea-Nieuw-Zeeland. En vervolgens de wedstrijd om het brons tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen. En daarna de finale Nederland-Zuid-Korea. Bij de vrouwen rijdt Nederland de halve finale tegen Amerika en in de finale tegen Japan. Nu is de vraag natuurlijk, um, wat gebeurt er bij een gelijk spel? Ja, als beide landen exact dezelfde tijd rijden... Dan, dan gaan we verlengen. En Het is sudden death, dus we schaatsen net zo lang door. Tot een van beide landen de ander heeft ingehaald of dood neervalt. Als dat na twee dagen nog niet is gebeurd, dan gaan we penalties nemen. En dat betekent dat een schaatser de finish moet proberen te passeren. En dat de schaatser van een ander land hem moet zien tegen te houden. Op welke manier dan ook. <laughs> nou, daar is op getraind. Maar ja, het blijft natuurlijk een loterij. We gaan het zien. Dat wil ik zien, ja. Ja, Zeker. Goed zo meteen het oog met Wilfried de Jong. Tot morgen. Tot morgen.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 Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering... Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 MKB-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op... Vliegwinkel.nl Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op... Vier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 Master Classics. Meest slepende en overweldigende meesterwerken uit de klassieke muziek. Laagdrempelig en prikkelend. Kom op 15 maart naar Master Classics in het Theater. Kaarten via residentieorkest.nl Wil jij ook een opleiding met baangarantie en werkgevers die om in staan te springen? Kom naar een van onze open avonden. Meld je aan op schroevers.nl NPO Radio 1.